Die schildpad natuurlijk. Ja, die anders. Oh, wat doen jullie die schildpad? Hoe kan ik daar dus? Ja, kijk eens even. Ik zie haar nergens. Hoe komt dat? Waar heb jij haar verstopt, Paulus? Of heb je zo'n schildpadsoep gemaakt? Zeg niet zulke vreselijke dingen Salomo. Je weet best dat ik van een huis hier nooit soep zou maken. Met dat al, zien we haar nog steeds niet. En waarom, Paulus? Waarom kijk jij zo met eh, Dat valt mij dan ook op. Je trekt een gezicht of je je laatste oortje versnoept hebt. En je hebt een kleur als een boei. Als een hele dan nog wel zo tamelijke boei. Paulus. Paulus. Je wil me toch niet vertellen dat je... Ik, ik, ik, ik zie heel ongemoord. Salomo, ik, ik... Wat heb je gedaan? Je hebt er toch niet aan te lopen, hè?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 Dan heb jij dus Eucalypta haar ogen gedaan en te weer teruggegeven. Waarmee? Met het levenswater. Maar ik heb maar twee droppeltjes gebruikt. Zonde. Wat zijn autos toch weeghartig? Heel anders te raven. Als ik jou was geweest. Maar je was mij gelukkig niet. Nooit zou ik Eucalypta bevrijd hebben. Keer op keer heeft ze geprobeerd jou te betoveren, Paulus.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 Gelukkig, daar ben ik blij om. Maar ik... één ding moet je ons beloven. Ja, wat nou nog? Als Eucalypta weer babbels mocht krijgen, dan moet je niet naar haar luisteren. Helemaal niet, geloof je dat? Ik zal mijn best doen, ongemoordel. Als die heks de kans krijgt, dan neemt ze je weer mee. Ik zal huis heel voorzichtig zijn, Salomo. Nou, dat willen we hopen. Ga je mee, ongemoordel? Ja, ik ga mee.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 En dat is precies haar bedoeling. Als Paulus maar goed nieuwsgierig is, dan komt de rest vanzelf wel. Kom, ik ga er eens een eentje verder op Zeg Dag, Paulusie. Dag, Oh, nee, ik zeg niks. Ik zeg niks, hoor. Of toch niet. Dan blijven we nog even. Goed, hoe gaat ze? Nou, hoe gaat het me gehouden? Geen woord gezegd. Of tenminste, zo goed als geen woord. En ook niet geluisterd naar wat ze vertelde. Of, uh, mensen, nou ja, een beetje maar. Dat beetje kan geen kwaad. Vast niet. En aan vispaarden denk ik niet meer. Nooit meer. Als het tenminste lukt om dat vispaard te vergeten. Dat is wel moeilijk hoor.